بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. الخام فادر مد الشرح فان مقدما العزية. الامام الشادلي. المد الشرح فان الشيخ صالح عبد السميع الابي الازهري. ايجي خلوة خليج الابي الازهري. هايفت ما شاء الله. كوموا او meerdere werken in de Maliki Madhab. Beginners, gemiddelde en Khalid Ik heb haar e-mail gestuurd. Ze moet kijken bij ongewenste e-mail. Hij heeft een uitleg, rahimahullah, op Mustafa ahdari en hij heeft uitleg op Mukadim al en hij heeft uitleg op Risala Tamar Dani, die in het Engels is vertaald, maar gedeeltelijk volgens mij, en hij heeft een van Mustafa khalid de Zawahiri, heeft hij het genoemd en die. Het is een, deze self van Galil uh, van Hem, is heel waardevol. Waarom? Om, omdat het uh, samengevat is, kort en krachtig. En hij is een van de latere geleerden. Dus hij heeft alle boeken kunnen uh, doornemen. Waarom is dat zo belangrijk? Ook, wou ik zeggen, die, die opmerking die ik maak. Die ik zometeen stuur naar de lid. Uh, er staan bomen erbij. Wei, ik leer deze van hem. Waarom is zijn werk zo belangrijk? Uh, want de merk die is verspreid in Maghreb. Maghreb houdt in Libië, Tunesië, Algerije, Marokko, Mauritanië en later West-Afrika, Senegal, Mali en zuiden van Egypte en Sudan. En net Somalië niet, gedeeltelijk En het is ook verspreid in Irak. Irak, Basra voor Basra. En het is ook verspreid, gedeeltelijk in Gorazen, maar dat was heel zwak. Later is het gelijk ook uh, gestopt met bestaan. En in Andalus. En in. Uh, Natuurlijk Medina zelf, hele Jazeera, Golden Staten. En iedere school had een specifieke methodologie van het begrip van de Merikimedia. Dus, want iedere studenten, de meeste uit uh, Afrika, Noord-Afrika, als zij naar het gingen, kwamen het gelijk bij In-Amerika aan. Ja, Dus, zodra zij met die naar kwamen, kwam het gelijk bij de grote geleerde, bij Merik en dan bleef ze ook bij hen ze gingen niet verder naar anderen, ze gingen wel maar uh, de meesten die die namen mee wat Merik hen heeft verteld ze zijn ook naar anderen zelf gaan naar andere grote imam maar voornamelijk Merik Merik was toen uh, wereldberoemd dus dat was de reden waarom en omdat ze zijn met hem gewoon, hij is heel uh, krachtig. In mean, mijn is heel, heeft een hele krachtige persoonlijkheid, een hele sterke persoonlijkheid. En hoe hij lesgeeft en hoe hij omgaat met zijn studenten en hij, hoe hij omgaat met de kennis zelf. Uh, is gewoon uh, het, het heeft mensen geraakt natuurlijk. Er waren ook andere geleerden, maar die waren bijvoorbeeld bij de frontlinies. Dus, hun studenten zijn meestal uitgestorven samen met hen, want het waren strijders, en strijders, als je strijdt dan leef je niet zo lang. In ieder geval, uh, da daarna zijn er scholen ontstaan. <coughs> uh, Qairawan, Tunesische school, en Andalus. Qairawan is eigenlijk uh, heel, heel, heel de gemakkelijk, behalve Andalus. Andalus heeft zijn eigen school. Maar het verschilt niet veel met die van uh, Maghrib. En je hebt de Egyptische school, en je hebt de Medianistische school en je hebt de Irakese school. Daarom zeggen ze: als de Medianistische school verschilt met die van Egypte, gaat die van Egypte voor. En als de school van uh, Irak verschilt met die van Marokko, gaat die van Marokko voor. Wat belangrijk is, deze scholen zijn lang zo gebleven. Iedereen had zijn eigen boeken en soms zijn eigen meningen. Wat verschilde van wat bekend was bij anderen. Maar uh, bijvoorbeeld de Irakese school was bekend om zijn bewijsvoering. En ze waren heel sterk in debatteren. Waarom? Want ze waren in Irak. En in Irak had je Shefis, had je Hanaf, had je Hanabila. Had je studenten van andere moskehidien. Wahiri, bijvoorbeeld de mensen die de madhab van Theuri volgden, de mensen die de madhab van Ozij volgden, de mensen die de madhab volgden van Imam Tawari. Dus zij hadden veel te verduren qua debatteren en die eigen madhab verdedigen en de fundamenten van de madhab verdedigen. Dus daarin zijn ze uitgeblonken met bewijsvoering. En debatteren en het supporten van de medhap. Uh, bijvoorbeeld de Marokkanen of Andalus en Marokko, Algerije, Tunesië. Die waren bekend met Tagrees. Wat is Tagrees? Heel veel vertakkingen uh, creëren in de medheb. Ja, Omdat er is bijna geen uh, concurrentie is. Toen de Malikiën in Anzalus kwamen, Marokko was voornamelijk Echnaaf En And voor de Andalus waren volgens van Inam Auzai Deze Dus in Marokko Hebben ze alleen Echnaaf Is de maatschap van Malik bekender geworden En in Anzalus Is de maatschap van Malik ook sterker geworden en natuurlijk de khalifa heeft ook bijvoorbeeld zijn de bestuurders hebben ook hun invloed daarin niet per se negatief maar gewoon positief want en als de khalifa overtuigd is van jouw misverstand dan is het klaar, heel snel klaar met de anderen en vooral als die gaat uh, bijvoorbeeld hij gaat hij uh, uh, gaat geld hij gaat jouw mezheb financieren, hij gaat scholen creëren en opbouwen. En dan mogen alleen maar die, van, geleden van die mezheb uh, daar studeren. Net is nu in Saudi-Arabië. Saudi-Arabië is nooit Hanbali geweest. Dat was altijd Meriki. Maar het is veranderd, na de tijd. Bijvoorbeeld Oost-Saudi-Arabië is voornamelijk Merikiën. Uh, Kuwaiti zijn voornamelijk Merikiën. Dubai zijn voornamelijk Merikiën. Maar Saudi-Arabië, omdat ze financieren de Hanbali-middelen. Daarom denkt nu iedereen dat het altijd Hanbali is. Het is niet altijd Hanbali geweest. Hanbali waren voornamelijk in Bagdad en in Gorazal. Als we dan verder gaan naar de tijd, Andalus is gevallen. Andalus was echt, Cortoba was de kracht van de medicine middelen in de Maghreb. En Kairouan. Wat voor ons belangrijk is, is het westen, dus Marokko. Andalus is gevallen, alle geleden zijn naar Marokko gegaan. En daardoor is vers, want de mensen uit Andalus zijn naar bepaalde steden verhuisd in Marokko. Naar Titoan, hebben ze opgebouwd. Titoan. Seuwen. vers, Ribat, ook maar het later. En Meknes. In deze steden waren voornamelijk de Angelusiers. Die waren daar. Die hebben hun, uh, want je had de universiteit, uh, het bloeide gewoon uit in Cordoba. het was gewoon een bloei van kennis. Die zijn allemaal naar Marokko gekomen, naar FES. FES is de hoofdstad geworden van kennis in heel Marokko. En Kajdawa. Maar FES veel sterker. Want FES omdat de mensen van Kajdawa uh, zijn. Uh, ...omdat de mensen van de Anderen zijn gekomen. En het probleem met Qailawan is... ...het is overgenomen door het Ottomaanse rijk. Dus de Hanafi heb is daarin ook gemengd. Maar het is niet gemengd met de Meleki heb natuurlijk. Maar de, de zuiverheid is er niet meer. Wat krijgen we nu? In de Meleki heb heb je... Want... De orf. orf betekent de norm en waarde van een bepaalde streek, die beïnvloeden de vertrouwen, die beïnvloeden de vonnissen de, en de oordelen die worden gegeven over bepaalde situaties. Muammelheid vooral, niet in iedere. Iberdat ook. Wat kreeg je dan? In iedere bepaalde periode in een bepaalde streek had je één mening daar. En in een andere, andere streek was de andere mening weer wat sterker. Om dit kort te maken is, de... toen het boek Mochtas al Khalid was geschreven, dat was de laatste boek, als het ware. Het was gewoon de, zoals de zeggen, ze hebben etiket gedaan op Mochtas al-Ghalil, omdat het zo kort en krachtig is. Khalil was in Egypte, zijn vader was Hanafi. en hij kreeg les van een Meliki, en hij verkoos om Meliki te worden. Uh, Khalil heeft die Muhtasa geschreven, en toen kregen die twee scholen van Egypte en Marokko, die bleven eigenlijk over. Irak bestaat niet meer, Medina ook niet meer, Delhi ook niet meer. Dus, en dan heb je de scholen van Ali al-Azhori. Hij bepaalde istihadet, wat niet, zijn wel Meliki, maar zijn niet. مشغور. en hij heeft studenten uh, so, so, uh, Imam al Khasi, Imam Zorkani en Imam Subarghati deze drie hebben zijn stijde, hebben weer gestemd en in Marokko had je al Hattab Hattab heeft gewoon een meesterwerk geschreven en nog andere Marokkanen maar hun boeken die zijn niet gedrukt. Die zijn nog manuscripten. Dus wat hebben de geleden gedaan? Deze Ali al -Azhori. En uh, zijn studenten ze hebben uitleg, commentaren gegeven op uh, Mochtasar al Deze commentaren bevatten bepaalde meningen die niet de sterkste zijn. Die hebben de Marokkanen weer gecorrigeerd. فهو بتشارح فان الزرقاني وبخالي اكفير ان شارح دارود. دطنوم الزحاشية. ان دطي الزحاشية فان امام البناني. ادفاس. ان امام اه التتاي. اماني التتاي. عين السود. ابن سودا ابن سودة هيش. ان deze, deze boeken zijn de meest, de meest gewoon voor de fatwa. In Marokko zijn deze gewoon de fatwa boeken. En El Benani had een student, een honi En die komt uit Teetwan. En die heeft de laatste shark of hazië geschreven op de shark van Zulkani. En dat is de. Hij is de, de. de laatste muhakkikin. De laatste muhakkikoon zijn bijvoorbeeld mensen die gewoon alles filteren. En in Egypte heb je Saf van Dardir met hashir van Datsuki. Die wordt meestal gebruikt in lesgeven. Maar in Fatwa is de of de scharf van uh, van Hattab of die van Benani of Ibn Suda of R'Honi. R'Honi is wel gedrukt, maar is heel matig gedrukt. Heel slechte gedrukt. En dan komen we naar waar ik ben begonnen. Naar de sheikh El Abi El Azari. Hij heeft al deze boeken. El Benani. En andere. Adil Azhori en al zijn shorah heeft hij bestudeerd. Want dat zie je terug in zijn boek. Als hij zegt, geeft, hij zegt die heeft dat gezegd, die heeft dat gezegd. Dus daarom is dat belangrijk. Hij maakt het gewoon makkelijker voor jou. Om te, want soms heb je twee meningen Dan mag je kiezen wat je wilt. Maar dan heb je dat de latere zeggen, nee, deze is de meest sterkste En daarom is dat zo belangrijk. Oké, okay, daar beginnen we inshallah met de les. Vegen uh, mm -hmm. over de gofveen. Vegen over de gofveen is een roqsa. En we moeten weten, wat, wat houdt dat in, roqsa? Wat is dat? Roqsa is, als het ware, imam Zulkani rahimahullah, hij geeft daar een uitleg op. Hij zegt, roqsa is, er is een vet. Ja, Sharia, vet. En dit verandert van wat moeilijker en het is gemakkelijker gemaakt vanwege een excuus. Dus normaal als wij willen doen, moeten wij onze voeten wassen. Maar als jij een gof leren sok, in Arabisch heet het leren sok. Gof is niet een katoenen uh, sok of een volle sok, ook al is hij uh, 6 mm dik. Dat is gewoon geen gof. In de taal Arabisch taal gof betekent leren sok. Dus normaal moeten wij, de standaard uh, wet is, je moet je voeten was als je wodo gaat doen. Maar, als er een excuus is, en dat gaan we straks behandelen. En je doet, terwijl je in staat van wodo bent, of rosser, verplichtig rosser. Je doet de gofijn aan, dan mag je daarna, als je wodo verbrekt, hoef je je voeten niet te wassen. Dan kun je gewoon vegen over de gofijn. Dus dit is een loksa. Oké, okay, maar wat is dan beter? Je voeten wassen of, of vegen over de, over de grof? Dus me hoor zoals iemand Zorkani zegt. Hij zegt ze zeggen wat van je voeten is beter. Als we kijken naar de, in onze tijd bijvoorbeeld, je hebt lekker verwarming, je hebt warme water. Waarom zou je vegen over de grof? Waarom? Op zich het mag. Als je bepaalde reden hebt die we straks gaan noemen. Maar. Je moet altijd naar de beste gaan. En de beste in het geval is. wat voor je voet. Dat is één. Oké. Okay. veg over de gofijn. Voor wie is het toegestaan? In de mezheb. Er zijn bepaalde meningen over Imam Malik. Imam Malik. heeft. Uh, er zijn geleerden die, er zijn studenten, die hebben overgeleverd dat hij bijvoorbeeld zei, niet vegen over de gofveen. Of je nou reiziger bent of resident, dat je niet reiziger bent. Niet, gewoon niet vegen. een andere, en er is een andere mening die zei, alleen als je reiziger bent. Niet als je niet reiziger bent. En de bekendste mening is, dat je altijd, of je nou reiziger bent, of niet reiziger bent. Mag je vegen over de golfveed. Dus de hokum daarvan is, is toegestaan. Maar voor wie is het toegestaan? Imam Zurgani, zegt, eigenlijk, Imam Khalid. Hij zegt, het is een lofza, het is toegestaan voor man en vrouw. Jong en oud. Of je kind bent, of geen kind, puber, geen puber, vrouw, man, maakt niet uit. Reiziger of geen reiziger, is toegestaan. Hij zegt, zelfs de vrouw die is te hadden heeft. Waarom zegt hij dat? Als hij zegt, de vrouw is dan genoeg. Maar waarom zegt uh, Sidi waarom zegt hij erbij? Een vrouw met istihada. Want. Een vrouw met istihada. Het is al een rogza. Dus een excuus. Eigenlijk. Die werd is makkelijker gemaakt. Vanwege een excuus. Ze heeft dat al. Want eigenlijk moet ze wel doden. Want er komt bloed uit. Of ze, moet zelfs, ze mag niet eens bidden. Maar omdat het buiten haar tijd is. En het is niet een menstruatie. Het is een istihada. Mag ze wodo doen en dan bidden. Maar dit is een loksa. Het is makkelijker gemaakt. En dan zou je denken. Die vrouw heeft aan een loksa. Kan ze nog een loksa krijgen dat ze over haar voeten kan vegen. En het antwoord is ja. Het mag. En daarom. Daarom heeft Galeed dat gesteld zodat jij niet de gedachte krijgt van. Uh, een vrouw van Estihada. Die krijgt dat niet. Die lofzaal, want die heeft aan uh, Onze sheikh, de heet sheik die, of de hij is begonnen gelijk met de voorwaarden van de Wanneer is toegestaan het veeg op de groevee? Uh, voorwaarden we moeten iets weten dit is belangrijk short is voorwaarde laat me schrijven short is een voorwaarde loken enkel fout arcane meer fout is pilaar waarom is het belangrijk voorwaarde is iets wat buiten de mehier is mehier betekent dat datgene waar het geen over gaat God veeg van je god voorwaarde is iets buiten dat pilaar is iets in de aanbidding zelf bijvoorbeeld uh, gebed het is voorwaarde dat de tijd ingaat maar het is een pilaar Fatihari is een pilaar. Het is niet chat, want chat is iets buiten het gebed, buiten mij hier. Dat het duidelijk voor jullie is. Want dit zijn termen die, als je Arabisch kent, heb je er niet zoveel aan. Want dit zijn terminologieën in de, voor de fiqh. Uh, want uh, wat je in de fiqh ziet vaak, zeggen ze, dit betekent taalkundig zo, maar in onze terminologie, Fuqaha, betekent het iets anders. En soms betekent het hetzelfde. Hij zegt acht, acht voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat de golf van leer moet zijn. La ala Dus de eerste voorwaarde van god of vegen over de golf is dat hij van leer is. Dus je kan niet over een katoenen sok veeg, of wollen sok, of plastic, of glas, of hout, klompen, of rubber. Kan niet. Alleen leer. Synthetisch leer. Kun je ook niet over veeg, want het is geen leer. Het is namaak. Hij zegt behalve het jaurab, wat hij kan aan de schakel van de kop zijn, is het kittani en de huwie. Kalkutni, versen en meten, bijzonder en je kunt het voorbij. En het jaurab. jaurab is een gof, eigenlijk, maar met de binnenkant. Binnenkant betekent dus net schoen. Buitenkant is bijvoorbeeld soms gewoon kunststof. En binnen is leer. Die goedkoop schoen Of buiten net leer, binnen echt leer. En dan staat er echt leer maar bedoelen ze eigenlijk alleen binnen. Dus binnen houdt in datgene wat jouw voeten raakt. Niet de buitenkant. Dus wat je aanraakt met je handen. Dat moet van leer zijn. Dus zo dat is datgene. Dus moet je een sokvos, een groef. De buitenkant gewoon leer. Maar de binnenkant is bijvoorbeeld wol of katoen of uh, iets anders. Tweede voorwaarde is dat deze leer die gebruikt wordt moet lijn zijn. Of hij is netjes, maar vergeven. Kim Gaat noemen ze dat. Dat is uh, ezel leer. Dus onderwijnen leer mag je niet overvegen. Wat is onderwijnen leer? Wie kan ons vertellen wat onderwijnen leer is? Bijvoorbeeld, HG, het staat er eigenlijk in. Uh, als ik de... Varkensleer. Varkensleer is onrein. Ook al slacht je zegt Bismillah. Ja, iemand is onwetend en hij slacht, hij zegt Bismillah. Hij weet niet dat het varken is. Zeg maar wat, ja. Ook al is het een varken, ook al is het geslacht. Is nezis. Ook al heb je het gelooid. Is nezis, is onrein. Of bijvoorbeeld een dier wat je niet mag eten, bijvoorbeeld een paard, of een muilezel mag je niet eten, dat is de menshoor, mag je niet eten. En je slacht het, halal, op een halal manier, je slacht het, dan is dat leer en dat vlees alsnog netjes. wat mag niet eten. Tweede, iets wat je halal, je mag het wel eten, maar je slacht het niet goed, ja? Het is niet goed geslacht volgens de manier. Dan is het ook netjes. Maar bijvoorbeeld, ik heb een tijger. Ik wil hem slachten. Maar niet voor om te eten, maar voor zijn leer. Is zijn leer rein of onrein? Want een leeuw eten is macro, is niet haram. Is rein. Want het is macro. Het is niet haram. Leeuw, tijger, wolf, hond, vos. Het is niet haram om te eten, het is makro. Dit is een uh, je mening. Dus als je hem slacht met de intentie, ik wil die hebben, dan is die het rein. En al deze die ik heb genoemd, die onrein zijn, ook al looien ze, ik ga het looien, dubbel. Alsnog zijn ze onrein. derde voorwaarde, dat het genaaid is. Dus dat die, die golf, hoe die is gemaakt, is die genaaid. Ja? Niet geplakt. Met lijm, hebben ze zo even geplakt. Of, uh, je bindt het vast. Met de uh, plakband of zoiets. Is niet handig. Het moet, want uh, het is een roxa. En uh, dit verschil per met hem. En Roksa gaan we er makkelijk mee om, of gaan we, gaan we het uitbreiden of gaan we binnen de grenzen blijven, strikt. Ik niet, uh, je bent uh, liberaal of zo. Nee. Ja, Iedere moest Kijk naar wat is de bedoeling van Allah. Roksa, mij, zijn methodologie is, bij Rokza moet je binnen de grenzen blijven. Die zijn genoemd en die bekend waren in de tijd van de profeet. Het is dus in de tijd van de profeet, de gofveen, die werden gemaaid, dan alleen gemaaide god. Want god kun opplakken, is niet geldig. Is alleen, moet gemaaid zijn. En bij en, en een ander haar, zou je zien dat ze niet zo strikt zijn. Ze zeggen, hij is rogza. En we gaan, het is makkelijker gemaakt en we kijken hoe ver we kunnen gaan. Zolang het onder goed blijft. Daarom zie je dat sommige leden die zeggen, het hoeft niet van leed te zijn. De drie mensen zeggen, het hoeft niet van leed te zijn. Dat is Qiyar. Dus je hebt weer een groep. is een beetje makkelijk daarin, die andere is strikt daarin. Dit verschilt, het heeft niks te maken met Koran of Sunna die striktheid of makkelijk zijn, ze hebben ze wel van korenissen, maar er is geen bewijs die zegt, uh, ik kan, uh, uh, bijvoorbeeld, het kan van katoen zijn, of het kan van, van, uh, van vol zijn, of van uh, haar, nee, die is er niet. Het bekend is dat de profeet zegt over gossein, wat is gossein? Uh, Sommigen zijn daar breed in, anderen niet. تزيد في الخوف بالمذهب أن يكون مخلوزا وإذا كان الشرط طو أن يكون الخوف مخلوزا فلا يمس عليه إذا كان مربوطا أو نحوه. أجايف كلاي بس أعتقد يمكتون كلاي أنهم ودي كلاي هرت أنك يدرو فرينسير. أن يكون ساتراً لمحل الفضي لا ما نقص عنه فلا يصح المسح عليه وكذا لا يصح المسح إن كان فيه خلق كبير قدر ثلث قدمي voet. Dus datgene wat je moet wassen in Wodo, die grof moet dat allemaal bedekken. Wat moeten we wassen aan onze voet, tot en met waar? Ja, tuurlijk. met de enkel, Inbegrepen of uit, uh, of niet, inclusief of exclu exclusief enkel. Eh, iemand zegt nee hoeft niet, hij zegt die uh, die enkel sokken niet dat zeker, hè? die sokken die, hij zegt nee hoeven niet. Maar in onze met heb moet bedek. Vroeger hadden ze geveen tot met je knie. Die zijn uitgestorven. Ik heb gezocht toen ik in Marco was. Niet ze me die zwartjes in die in Nederland ook kan kopen. Ik ben naar een speciale parafine waar ze brallen nog maken en zo. Had ze niet. In feest hebben ze die nog als ze nog leven. Gedaan. Vroeger waren ze tot je enkels, ah nee, tot je scheen. Dus maar het moet. Dus dat vat wat we moeten wassen in Hodo, tot daar moet de golf komen. Vijfde. Dat je erin kan lopen. Nee, wacht. Maar als die gescheurd is, de golf is gescheurd. Met schuil bedoelen ze niet een gat alleen. Met schuip bedoelen ze letterlijk een scheur Dus alsof je met een mes eroverheen bent gegaan en dan heb je zo'n streep. Ja, is die open. Die scheur, hoe groot mag die zijn? 1 derde van je voet. Ook al heb je op iedere voet of op iedere plek een kleine snee maar als je ze bij elkaar doet, zijn ze 1 derde van je voet. Dan mag je niet meer erover vegen. Maximum is 1 derde van je voet. En 1 derde van één voet, niet 1 derde van twee voet. Uh, de zirkel die hij zegt: Want als er een gat in zit, en je veegt, ja, je veegt met je hand, en dat water wat op je handen zit, dat komt op die gat, dus het uh, raakt je vlees, je huid, je huid van je voet, dan is het ongeldig, want dan komen er twee zaken: en vegen over God, en vegen over je huid. En dat kan niet. Ze kunnen kan niet samen gaan. Of je veegt of je wast. Niet hier een beetje wassen en een beetje veegt. Daarom hebben de ulema gezegd, dan is het niet, niet meer geldig. 5. Dus zegt hij, uh, van de voorwaarden, dat je, dat je erin kunt lopen. Dus als je ze aandoet, ze moeten niet te wijd zijn. Want als ze te wijd zijn en je loopt en ze vallen eruit, dan is het ongeldig. Of als ze heel strak zijn. Heel strak. Dat je niet in kan lopen. Zesde. Dat je het aandoet. Terwijl je in staat bent van volledig tahara. Wat houdt dat in? Als ik hodo doe. Dan kan ik pas. Mijn gofijn aandoen. Als ik klaar ben met Odo. Dus ik heb. Alle fouten gedaan. Alafat. Gezicht gewassen, armen gewassen, hoofdgevecht, voet gewassen. En dan wil ik ze zeggen dua van mijn Daarna pas mag ik die goed aandoen. aan doen. Maar stel je voor, ik doe doe, ik moet alleen nog mijn voeten wassen. Ik was één voet en dan doe ik, ik was eerst mijn rechtervoet. En dan doe ik gelijk mijn rechtergoef aan. En daarna was ik mijn linkervoet. En dan pas doe ik mijn linkerhoef aan. Dan is het ongeldig. Want die rechter uh, heb ik aangedaan. Terwijl ik niet in staat van Tahara was. En daar is het geheel over. Uh, tussen de foqaha. Van de andere medeheb. Ook binnen onze medeheb. Maar dat is een hele zwaarke mening. Dat zegt van. Als jij... Iedere ledemaat die jij wast, is hij gelijk Tahir, dus is de eigenschap van Hodo in hem gegaan. Of, of pas als je alle ledemaat hebt gewassen, dan pas zijn ze allemaal in één keer in staat van Hodo of Tahara. En henef zegt, uh, iedere ledemaat zodra je hem hebt gewassen, is hij in staat van Tahara. En Mali-Kia zeggen nee, pas als je klaar bent dan pas is je in staat van te halen, en je moet het aandoen, doen uh, als je bijvoorbeeld ik heb geen doedoe en ik doe doe, maar verplichte de dus uh, Houdo, waarmee ik kan bidden, of waarmee ik de Koran mag aanraken, of waarmee ik tawaf kan doen. Stel je voor, ik heb geen oedo, ik wil gaan slapen. Maar ik doe wodo met de intentie van alleen om te gaan slapen. En ik doe nadat ik klaar ben met wodo mijn gefein aan, dan kan ik er niet over vegen, want het is niet verplicht te wodo. Er, er is geen sprake van Rafa hadde. Het De staat van Hadda is niet opgeheven. وافترطوا في هذه الطهارة المجوزة المسيحة على الخفي وهي الطهارة الشرية شطر أخرى أشهر اللي أوليهما بيقوله أن تكون مائيا دوس أصيك ألين غاطر غاطر طهارة غاطر طهارة كلين كلين غاطر طهارة دوس وضوء أو غزر دان باس أشياء يدوت وضوء يبن قامت وضوء كي خوفين عن دون دانا يوضوء فبريك dan doe je het opnieuw, maar hoef je niet je voeten te wassen, maar kan je er overheen vegen. Of eh, je hebt verplichte roestel gedaan. Een roestel vanwege je bent klaar met menstrueren. Of Janebe, je, je wilt de staat van Genève opheffen. En dan je bent klaar met Russel. Dan doe je grof aan. En daarna verbreek je je door. Ook al gebeurt het gelijk daarna, nadat je je grof aan hebt gedaan en dan doe je wodo, dan hoef je niet je goffein uit te doen, maar kun je vegen over je gof. Maar, als je geen wodo kan doen, en je kan geen gussel doen, uh, je kan alleen teemom doen, en je doet teemom, en daarna doe je goffein aan, en dan, stel je voor je vindt water, en je wilt hodo doen, kun je niet eroverheen vegen. Dus bij teemum, als je je doet thayamu. Je bent niet in staat van woorden. En je doet thayamu. En je doet fijn aan, dan is het niet geldig om over in te Het is alleen bij water. Je bij er van met water. is gedaan. En je bent in kamila. tun. Dit heb ik al gezegd. Zevende voorwaarde. Hij zegt. Bi, bi dus dat jij niet zondig bent. Als jij die grof aandoet. Bijvoorbeeld. Je bent. Uh, in staat van ihram. Ja. Jullie weten dat allemaal. Staat zijn van ihram. Als iemand dat niet weet moet hij iets zeggen. Als je naar Mekka gaat en je wilt het hadje doen, dan moet je in, eerst in staat van ihram gaan. En daarom moet je bij mannen, moeten ze al hun kleren uitdoen En alleen stof aantrekken die niet genaaid is. Vrouw, ihram bij haar is alleen bij haar gezicht en bij haar handen. Dus ze mag geen niqab dragen. En ze mag geen handschoen. Dus als je zondig bent. Dus als man mag je geen eh, aan doen, Maar je doet het toch. Dan mag je niet eroverheen vegen. Zegt Imam Shazili. Behalve Darora. Noodzaak. Bijvoorbeeld tijdens last van lijzen of last van uh, flooien. Of, uh, hij moet die gof aandoen. noodzaak is heel breed. Dan kan het wel. Dan is het wel geld. Een vrouw kan gewoon gof aandoen als ze in staat van ihram is. Want zij mag. Haar ihram is alleen haar gezicht en haar handen. Uh, en daarom zegt hij, of hij is zondig doordat hij reist ja, hij gaat op reis hij mag niet van zijn ouders of hij is een slaaf en hij heeft gevlucht en deze mening is niet de Mu'temers mening dit is niet de gesteende mening waarom niet uh, Imam Sindh Imam Sind, hij is de student van Imam Tatoshi. en hij is een geweldige meesterwerk, het toerraad. Uitleg van Moodewel, hij heeft van Hij zei, uh, dit klopt niet. Hij zegt, uh, iets wat je mag doen als je niet reiziger bent, mag je ook doen als je reiziger bent, ook al ben je zondig met die reis. Bijvoorbeeld, ik mag geen kassen doen als ik uh, geen reiziger ben. Maar... Uh, iemand ja, die gaat op reis om haram te doen. Ja? Om te ook zinnen te doen. Andere haram. Ja? In die reis mag hij niet zijn gebeden verkorten. Want dat is onmakkelijker voor jou te maken. Maar jij gaat haram doen. Waarom zou Allah het voor jou makkelijker maken? Ja? Dus Qasab maar kasser, dus een kort van je gebed, van vier elkaar, mag alleen als je reiziger bent. Mag je niet doen als je niet reiziger bent. Dat soort gebeden, of dat soort aanbiedingen, wat je alleen mag doen. Die roxa is alleen als je reiziger bent. Als je dan zondig bent met die reis, dan mag je geen gebruik maken van die roxa. Maar, als jij die roxa mag je doen. Of je nou reiziger bent of niet, dan mag je die logza altijd doen, ook al ben je zondig met je luchtzaal. En geef je voorbeeld, bijvoorbeeld, uh, je gaat uh, aqli warideek, ja? je vlucht van je ouders. Of je gaat even weg van je ouders, en je ouders hebben je nodig. Of je mag niet van je ouders. Er zijn uitzonderingen. bijvoorbeeld, je gaat studeren, je moet, fada'in, studie. En je ouders zeggen nee, je moet bij ons blijven. Dat soort zaken. Of bijvoorbeeld slaap. Hij moet bij zijn meester blijven. Maar hij gaat vluchten. Ja. Dan. En je hebt grofijn aan. Dan mag je alsnog eroverheen vegen. Want je mag gebruik maken van deze lochzaam. Terwijl je niet reiziger bent. Dus als je reist. En je bent zondag met die reis. Dan mag het ook. En deze principe van uh, wat mag alleen als je reist, dan mag het niet als je zondig bent. En uh, als het mag terwijl je niet reist, dan mag het uh, altijd ook alweer zondig, is uh, vastgesteld door imam ibn marzok, een van de grote medische leerlingen. Achtste van de voorwaarden is. Uh, ik weet niet of je het gaat noemen, anders noem ik het straks hoor. Achter is dat je niet luxe of je bent lui, je hebt geen zin zo om je voeten te wassen. Uh, sommige mensen hebben katoenen sokken, je ziet gewoon zijn voeten. Door die sokken heen gaat hij eroverheen vegen, hij heeft lekker warme water, een lekker verwarming, zelfs vloerverwarming. Zelfs vloerverwarming en dan gaat hij nog vegen over de sokken, zegt hij sunna. Het is roxa. We hebben niet gezegd, het is sunamu Akeda. We hebben gezegd, het is roxa. De meleken in ieder geval. Het is roxa. Dus als jij goed, een leren goed wilt aandoen. Het luxe, gewoon, je, je hebt geen reden. Of gewoon om te vegen. Of omdat jij, uh, je bent lui. dan mag het niet, Het is niet geld. Ook aan vegen, je, is ongeldig. Maar als jij het doet omdat jij. Je doet het omdat de Profeet heeft gedaan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Of. Uh, je bent. Het is te koud. Ik heb geen, uh, geen verwarring nee, niks. Of het is juist te warm. Dan. Is toch Of het is je norm. Iedereen. Is gewoon de norm in die streek dat iedereen gof draagt. Net bij onze sokken. Iedereen draagt sokken. De hele dag. Ja? Dan mag het. En er is een meningsverschil over. Uh, stel je voor. Bijvoorbeeld in Marokko. zuid van Marokko of Mauritanië. Je bent bang van schorpioen. En je, je draagt gof. Omdat je bang bent dat de schorpioen, hij gaat ze trekken, Ja? Zo, een groep van de Merik hebben toegestaan. Imam Ullis. Hij is een van de latere Merik Hij heeft ook Hattab, de zaaf van Imam Hattab, doorgenomen. En andere Suruhat. MashaAllah. Hij zegt, hij is toegestaan. Hij noemt het ook. Maar Imam Benani het feit. Hij zegt nee en hij citeert Ibn Rushd. Ibn Rushd uh, niet van Bidayt Mushtaed. Dat is zijn kleinkind. Ik heb het niet over de opa. Senior. Hij zegt. Mag niet. Vanwege schoolpilie mag niet. Hij zegt het in zijn schar. Op Zorkani citeert hij hem. Want Zorkani. Zoals ik net zei. Student van Ali al Die zegt is toestaan. Maar Ben Ali zegt. Nee, Ibn rust en hij citeert Ibn Rus dat dat niet kan voor schorpioen, alleen voor schorpioen. Maar in een Rus, hij zegt hij is toegestaan. Uh, tot nu toe, ik weet niet welke. Uh, in ieder geval, we hebben geen, alhamdulillah, we hebben hier geen schorpioenen. Dus zo belangrijk is het niet voor ons. Maar je kan er op doen voor bijvoorbeeld uh, ratten of slangen. Ja, die heb je wel in Marokko en wat heb je hier wel in Engeland. Dus dat is het. Imam 6, die jij zegt, diegene die groef aantrekt vanwege hij wil lekker slapen zo, een lekker warme voeten. Hij wil geen verwarming aandoen. Ja? Slapen. Ja? Of, ouw, al Omdat hij gewoon wil vegen. Hij mag er niet overheen vegen. Dat is dus van slaap. Of, hij wil het gewoon, hij wil het gewoon. Hij veegt omdat hij wil vegen. Mag niet, niet helpen. Het valt dus onder luxe. En daarom zegt hij: iedere stemt uit het niets he, so Alle uur voorbij. Als deze voorwaarden, er is voldaan aan deze voorwaarden, dan mag je eroverheen vegen. En vegen over die sokken, uh, over die café, heeft geen beperkte termijn. Bijvoorbeeld van drie dagen en twee nachten. Het bestaat niet. Zodra je in staat van Tahara bent, of het nou Wodo is of Russe, verplicht Wodo en verplicht uh, Russe, en je doet je gevein aan, mag je zo lang eroverheen veeg als je wilt. Maar het is mijn doel om iedere vrijdag uit te doen, want iedere vrijdag moet je Russel doen. Wanneer moet je je gofijn uit doen? Als je in staat stad van Genève komt, of hype. Ja? Dus, je moet russel doen. Want je kan niet, je gaat uh, doen, je gaat douchen en dan ga je zo vegen over je gofijn. Dat kan niet. Of, als je, er komen scheuren erin. Ja? En die scheuren zijn een derde of meer. Of je doet een van de gofveen uit. Je doet je voet uit. En die voet, die voet, die komt in de scheen van de gof. Of de meeste eruit. Dan is het ongeldig. Ook al is het maar bij eentje. En ook al je hem heel snel weer terug. Lukt niet. Als, dus, als het ongeldig wordt. Als je bijvoorbeeld, je doet je gof uit. Dan moet je de helft naar je voeten vast. Als je je voeten niet vast, dan is je ook ongeldig. En die tijd van kort of lang is dezelfde als de tijd van wat we vorige uh, uh, dinsdag over hadden. Van, uh, dat je tussenbeweg kan doen en te en te kweer en te heiling. Het 33, 33, 33, geen En daarom zegt hij de wijze, hoe, hoe moet je rusten doen? Uh, hoe moet je vegen over de goefijn? Binnenkant van je voet. Uh, binnenkant van je hand. Rechterhand. En binnenkant van je linkerhand. Je rechterhand leg je op de bovenkant van je voet. Bovenkant van je groef, En je linkerhand op de onderkant van je groef. En begin je bij je tenen. En zo ga je, veeg je alles tot en met je enkel. En bij links doe je hetzelfde, maar daar is gilaf over. Moet je hetzelfde doen of moet je omdraaien? Links boven, linkerhand boven je voet en rechterhand onder je voet. Hier zijn twee bekende meningen over, hoor. Dus je kan het wel wekkeren. Er zijn bepaalde opmerkingen nog, uitgebreid, uit andere zorgen. Die heb ik in die opmerkingen gedaan voor jullie. Ja. Stel je voor je hebt konijnen, konijn, 1 of 2 of 3, die heet ervan. Je hebt zes konijnen, ik geef een voorbeeld. Je brengt naar een uh, specialist, klerenmaker. Hij maakt goed voor, voor je. Ze zijn gelooid, ze zijn heel geslacht, ja? Maar die haas zit er nog aan. Hij heeft niet, uh, want looien is genoeg hij uh, Haidora. Haidora bij Marokkaan bijvoorbeeld. Eén kant is de andere kant zit nog haar erop van die schaap, of wolp bedoel ik, of uh, haar van de geit, ja? Stel je voor van die haar, die haizora, of die vacht van die uh, konijn, is, hergeslacht is daar gedaan, alles. Hij, doet, hij heeft sokken voor je gemaakt van leer, Konijnen leer of van geit. Maar die haren zitten er nog aan. Kun je daarover nog vegen? Nee, waarom kun je niet eroverheen vegen? Want die haar is zoveel dat het als een hij is. Een is, dit heeft hij niet genoemd, uh, de Isrii. Hij uh, is een belemmering. Net als wel wat zeiden we, als, als een waterdichte stof op je lichaam komt en je, en je veegt eroverheen en het water komt niet doorheen, dan is je Wodo ongeldig. Zo ook bij vegen over God. Het moet over de leer. Als er haren zitten op die leer, dan is het ongeldig. Als het klein beetje haar is, klein beetje vol, klein beetje, dan is het wel geldig. Dit een Bijvoorbeeld, je hebt een haïl. Jullie weten wat haïl is. Het is gewoon een belemmering. Bijvoorbeeld iets wat waterdicht is, wat zit op je grof. Stel je voor, je hebt klei op je grof. Of verder. Waterdicht. Op de bovenkant. Van je gos. Niet onderkant. Want onderkant. vegen daarvan is mendoob doob. Is niet wajib. Wat is wajib? Is bovenkant van je gos vegen. Onderkant niet. En het is mendoob Dus je hoeft het niet eraf te halen. Maar stel je voor. Je hebt uh, klei En het is uitgedroogd. Op je bovenkant van je golf En je veegt eroverheen. Dan is het vegen ongeldig. Is dat duidelijk? Duidelijk of niet? Eh, ja, uh, steeds voor ik ga wat do doen, ja? En mijn handen zijn gesminkt, zo gesminkt, helemaal zelf, helemaal zwart. Ik doe wat doen. Is dat geldig? Mijn oordeel, is het geldig? Geldig of niet? Dat is een vraag. Dat is niet geldig? Oké. Okay. Die grof. Welke kleur heeft het die wij vandaag dag kopen? Welke kleur heeft het? Hij He heeft zwart kleur. Dat is verf of wat? Geen van twee. Is dat dan geen haal? Verf is haal. Ik heb een leraar die Mali Kisak geeft in Rotterdam, de Universiteit van Rotterdam. Jalal Ali Amir. Ik vroeg mij, zei tegen mij... Uh, dat is... Uh, goed voor de leer en... Uh, oud hebben het niet daarover, en deze kan het niet onder uh, je kan het niet vermijden, het een keer weghalen, klikken, zo makkelijk eraf halen en zo, maar die uh, verf niet. Hij heeft geleerd daarin, begrijp je? Hij is niet zo'n medik die uh, andere meningen aanneemt van andere mensen of eigen doet. Hij is heel streng daarin, alhamdulillah. Maar deze uitspraak van hem. Ik moet nog meerdere geleden daarover vragen. En die zijn er al zo weinig. En het tweede probleem is met deze gofijn, die we vandaag de dag hebben, is dat er zit een rit in. Dat is goed, die rit. Want uh, Imam Benani, hij zei, als je iets hebt waardoor je hem dicht maakt en open kan doen, daar is niks mis mee. Maar het probleem begint te komen als je... Wordt het dan als in gezien of niet? Want die stuk is geen leer. Je hebt bepaalde hoeveelheid, die zit op die rit. Dus aan de kant van je voet zit wel leer. Dus er is niet echt een hele opening. Ja? Er is niet een hele opening. Sommigen hebben leer, maar iets wijder. en dan kun je het strakker zetten met de rit. Maar als je gaat vegen. Uh, dan veeg je op die rit, niet op die leer. En sommigen hebben weer een andere stuk leer, die gaat er overheen en dan kun je hem zo dicht knopen. Maar dat is, alhamdulillah, nog aan de zijkant van je voet. Ja, zit niet aan de bovenkant. Maar zijkanten, vallen dat onder. Onderkant van je voet of bovenkant van je voet. Imam Ullij, er is een verschil over, maar Imam Ullij, hij zegt, is van de bovenkant van je voet. Heeft het uh, dat wat ook gezegd op die rit? Ja. Wat heeft hij gezegd? Ja. Ja. Of de dan mag het uit. Als het hier onder de enkel op de dan is het niet Maar de meesten zitten vanaf beneden tot met ja. boven. Ja, die mag niet Oké. Okay. Dus dat is met die rit. Eh. Uh, Waar het over, die, over Dat komt van Joël, lid. Volgende opmerking. Ja, laat ik het goed even uh, behandeld. Ja, stel voor je hebt een scheur. Ja, je hebt een scheur op je goed, maar je twijfelt. Of je hebt een sterk vermoeden. Of je bent er zeker, maar als je zeker bent, is het klaar. Sterk vermoeden ook. Maar als je twijfelt, is het. 1 derde of kleiner dan 1 derde. Dan mag je niet meer eroverheen vegen. Want het is een rogzaal. En je mag geen twijfel daarin hebben. Ja? Je mag geen twijfel daarin hebben. Dus zodra je twijfelt. Is het 1 derde of niet. Dan moet je wassen. Mag je niet meer vegen. ...duidelijk te maken voor iedereen, hoe dat, hoe dat is. Veeg over uw god Dat van die verf, en leer, uh, tot nu toe, ik weet niet wat de antwoord daarop is. En met die rit maakt het ook nog moeilijk. Maar, eh... Uh, als we zeggen, er zijn goed, want uh, de enige wat ik ken zijn die... Uh, is wat ze de denken. Maar stel je voor je hebt een gof. En je wilt het zo zon doen van de profeet. Dan ga je. Eerst. Je, doet, je bent niet in staat van hodol. Je doet je hodol. Als je klaar bent met je hodol. Zo zoals je het normaal altijd doet. Je bent helemaal klaar. Je hebt je voeten ook gewat. Ja. Je, je wilt zei doen. Dan trek je ze aan. En dan is er niks aan de hand. Als jij dan uh, je houdel verbreekt, dan kun je opnieuw doen. En dan veeg je op de wijze die ik heb uh, beschreven. Veeg je rechter en uh, linkervoet. Maar de bovenkant is verplicht om te wassen. Dus stel je voor, je veegt niet over de bovenkant, je doet alleen de onderkant. Dan is je gebed ongeldig. Maar stel je voor, je doet alleen de bovenkant en de bovenkant ook, de zijkant, je enkels, je, je, hoe heet die ding, je uh, achilles, je hiel, je heel, ja, dat is allemaal van de bovenkant. Als je alleen dat doet, je doet alleen boven, ja, en onder doe je niet, en je hebt gebeten, op zo'n manier, je hebt gebeten, dan moet je die gebed is aangeladen. Men doet om die gebed opnieuw te bidden. Maar dan met wel op de juiste manier gedaan die veeg over de gefeen. Binnen de tijd. En de tijd van Zohr en Naasr is totdat Het Isferaar is betekent als de zon zo geel wordt dat de schaduw die op de muur komt van de zon donkerheid is geworden. En voor uh, Maghrib en Isha tot the... ended. Ended. Traffic, uh, fashion, tot is tot de, niet 1 derde, 1 derde, Allah-Alam, daar twijfel ik niet over. En Fajr is tot iets viraal, dus voordat het wat lichter wordt, dan kun je dat doen. En nu als we gaan kijken naar de, de bewijzen, ja? Want er zijn heel veel dingen die meeste uh, mensen gaan denken, uh, waarom, waarom? Maar die hadith zegt dat en dat zegt dat. Als we kijken naar de bewijzen die onze ouderme hebben gebruikt, de eerste bewijs dat het toegestaan is. Uh, het is Mu'tawatir, de hadith die zijn overgeleverd qua 7 over zijn Mu'tawatir. Mu'tawatir houdt in dat er zoveel mensen zijn dat het onmogelijk is dat het gelogen is. En de feit, Allah zegt hem, zegt hem, zegt hem, zegt betekent zegt hem, zegt hem, zegt hem, zegt want deze vers is op twee manieren geopenbaard: de Koran, de uitspraak en de betekenis. Soms varieert het ja? in de bepaalde kera's. Dat is omdat de Koran op die manier is geopenbaard. Bijvoorbeeld, er is de vers van Sahu B.R.O.C.: dat houdt in: veeg je hoofd en was je voeten. Maar er is een andere geopenbaard. En dan gaat die arjurikum terug naar looosikum. Dus veeg je hoofd en veeg je voeten. We hebben gezegd, de andere is normale hodo, dat je het moet wachten. En deze is als je gaat veeg op het gefein. En dat is omdat de profeet nooit heeft geveegd op zijn voeten zonder gefein. De profeet heeft het niet gedaan. Allah laat je dat doen dan tweede, de hadith van Hudayef, anhu, hij zei, ik kwam bij de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, bij een salisbeeld. En ik zag de profeet, hij ging staand urineren, dus ik kon alleen zien dat hij stond. Fatanahaitu faqala idnihi, fadanautu hatta kumtu inda aqibayhi. Ik kwam bij hem, ik gaf een water om een te doen. En toen deed hij door en hij veegde over zijn gofijn. Deze hadith is overgeleverd door Imam Muslim. De derde, die de beeld was van een bepaalde mens. Het was niet open, openbaar fanische beeld. Dus daar ja, Imam Mejiri. Imam Mejiri is een van de grote malik geleden. Hij leefde in Mejiri. Meizir. Mejiri zit in Sicilië. Sicilië was ooit een moslimstaat. En hij is een van de grote mede-geleden. Khalid, Mog... toen hij zijn mochtasar heeft geschreven, hij heeft zich onder andere gebaseerd op zijn uitspraak. Ibn Meziri heeft een beknopte uitleg op Sahih Muslim en hij heeft ook een uh, uitgebreide uitleg op Talqin van Qadi Abdul Wahab. Waheemahumallah. En. Uh, hij heeft ook boeken en sur fiqh. Masha Allah deze man is ocean van Keris. Le Meziri. Heel bekend. De andere hadith. De derde hadith. Of de derde bewijs De tweede hadith. de mughira bin Usha, de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei. Hij kwam. In de slagveld bij Tabuk. Hij zei. De profeet. Hij moest naar de een wc, maar toen hadden ze geen wc, maar ik zeg het zo dat het duidelijk voor jullie is. En, en, en Morella ging mee om water mee te nemen. Dus als je klaar is, dan ga je hem de water, het water. Hij zei, ik ging met hem mee, sallallahu alaihi wa sallam, en toen ik ging water gieten, en hij ging waardoor mee doen. En dit is het bewijs dat... Uh, als je hodo doet en iemand giet voor je, dan is het toegestaan. Zolang het niet dead op hoog moet. Maar stel je voor, mag het als je bijvoorbeeld je vrouw of je man, hij doet hodo, maar hij doet alles. Je, je zit alleen zo met je handen en voeten. Maar hij veegt je handen, je gezicht. Daar is het verschil over, maar de ken je dat dat is, Behalve als excuus, dat jij niet dit kan doen. Hij heeft zijn gezicht gewassen en daarna... Heeft hij zijn handen gehaald uit zijn mouwen, maar dat lukte niet omdat die mouwen waren strak of te nauw. En daarna heeft hij ze uh, er toch uitgekregen via een andere manier. En toen heeft hij zijn handen gewassen en hij veegde zijn armen ook. En hij veegde zijn, hij veegde zijn uh, hoofd en hij veegde over zijn grofijn. هذه حديث هوش للفطام مالك، <سؤال> والثالثة هي حديث عبد الله بن عمر، هكذا من كوفة، كوفة في إيران، بعد سعد بن أبي وقاص هوس أمير خوفر عبد الله بن عمر ذا هم في خوف زين خوفين، عبد الله بن عمر، إذا uh, Sa'd bin Abi Waqqa s.a.w. veeg over zijn gofijn Abdullah ibn Omar uh, vond het vreemd toen dus zei Sa'd tegen hem vraag jouw vader als jij terug naar Medina gaat en Abdullah ibn Omar hij vergat toen hij terug ging naar Medina om de vader te vragen daarover en na een tijd kwam Saad ibn Abi Waqqa zelf naar Medina en toen zag hij ibn Omar en Omar was erbij hij zei en heb je vader gevraagd toen zei ibn Omar nee hij was vergeten toen uh, heeft hij hem gevraagd en toen zei Omar anh, tegen hem als je je voeten in de grofveen stopt dus je doet je grofveen aan terwijl je en ze zijn rijn dus door zich dan eroverheen Abdullah zei ook al gaat iemand naar de ga gaat ga is eigenlijk Dat betekent niet eigenlijk ontlasting betekent lage gebied want vroeger als bijvoorbeeld een lage gebied en eromheen kleine heuveltjes dan gingen ze daar hun ontlasting doen, want niemand zag je. En het is schaamte. Het is, het is niet echt schaamte als jij zegt, ja, ik ga even ontlasten. Ja? Dan zeggen ze, ik ga even naar raip Dus ik ga naar die lage plek. Dan weten ze gelijk. Dus wij zeggen vandaag, ik ga naar de wc. Je zegt niet, ik ga ontlasten of iets. Maar je zegt gewoon, ik ga naar de wc. Als iemand vraagt bijvoorbeeld, eigenlijk zeg je het niet eens maar dat was enorm, want de Arabieren ze noemen iets wat eigenlijk schaamtvol is, noemen ze wat daarnaast is. Bijvoorbeeld ze zeggen, ze zeggen niet in de baarmoeder, ja, of in de geslachtsdier uh, van de vrouw, ze zeggen bij haar buik. Abdullah zei, ook al gaat iemand naar de zei zeg maar gaat uh, naar de wc, toen zei Omar ja, ook al gaat hij naar de raad. Hij heeft ook opgeleverd in een muziek. En ze zei: De naam van de is Morocca Hij zei: SRI betekent niet dat hij SRI naakte. SRI is een stam. Toen was Ash'ari en zijn vader en zijn vader vader nog niet eens geboren. Hij zei: Ik zag aan het vernoemen Hij kwam bij Kuba. Kuba is een gebied naast de Medina. En toen dat hij bij waduw, waduw is emmer waarin water zit of gewoon water waarmee waduw gaat doen wat wadda'a en hij heeft waduw gedaan hij vastte zijn gezicht en zijn armen tot zijn ellebogen, en hij veegde over zijn hoofd en hij veegde over zijn koffijn en toen ging hij naar de moskee en ging hij bidden Saeed ibn al-Bahman ibn al-Qais hij heeft hij over Anis ibn malik Sahadi Praktijk van sahabi, van sahabi, is een bewijs in de medicine. e of door imam Malik. Nafi' de slaaf van Abdullah ibn Omar, Hij zei, ibn Omar ging urineren in de markt. Niet in de markt, zo voor iedereen, maar uh, daarnaast. En daarna deed hij wat door. Hij waste zijn gezicht en zijn armen. Hij veegde over zijn hoofd. En daarna... Iemand riep hem, er is Geneza en hij leefde naar de Geneza en hij veegde over zijn goffein. Toen hij in de moskee was, toen pas veegde hij over de goffein. Dus dat duidelijk ook, die, dat is het bewijs van die tijd. Dat het uh, bijvoorbeeld zo lang dat je het doet of zo lang dat je ledematen niet droog worden. Dan met de En daarna ging hij de Geneza binnen. En de zevende bewijs is dat Sahar ibn Hawsh, die van ibn Omar, ook opgeleverd in Moorda. Ja. Sahar ibn Hawsh zei: Ik zag Jarid ibn Abdullah, hij deed wudu en hij heeft over zijn gefeen. Toen zei ik tegen hem, ik sprak met hem daarover, toen zei hij tegen mij: Ik zag de Profeet sallallahu alayhi wa sallam en hij heeft over zijn geveen. Toen zei hij tegen hem: was dat voor zo dat mij eerder was geopenbaard, of daarna. Toen zei hij tegen hem: Ik ben pas moslim geworden maar dat zodat limaïda was geopenbaard. Want in Zodat dat staat hoe wij woorden om het te doen. En de bepaalde de ulema en de sahaba dachten dat het veeg over de gofijn opgeheven was. Maar deze hadith van, van Jari ibn Abdillah is het grootste bewijs. Want hij zei ik was vast moslim geworden toen limaïda was geopenbaard. Dus en daarna heb ik de profeet gezien. En de profeet deed dat nog veeg over de gofijn.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 Vraag hem, want hij reisde met de profeet vak, hij weet het beter, Sallallahu alayhi wa sallam, over de profeet, en toen zei hij, uh, de profeet heeft het voor ons gesteld, dat drie dagen en drie nachten, ik zei twee nachten, drie dagen en drie nachten, voor de reiziger, en één dag en één nacht voor de niet-reiziger, om te vegen. Deze hadith dat vegen over de ghostijn toegestaan is, is als bewijs gebruikt. Maar die beperking van die uh, termijn van vegen is niet als bewijs gebruikt, want het gaat tegen de praktijk van de ulama in Medina. En dat heeft Imam Koto weer gezegd in zijn versier. Imam Malik, hij zei. Uh, hij zei. Uh, in de mail, ik hij in de ahadith bij de Dina Wij kennen in Medina kennen wij geen beperking van de termijn. En dat lezen we ook in de Hadith van uh, Omar. Toen hij zei tegen Ibn Omar: Ook al ga je naar de ontlasting. Normaal zou je dan moeten zeggen: uh, Alleen één dag en één nacht. Maar uh, Omar heeft het niet gezegd. Dus dat bewijst dat uh, die beperking van tijd is niet altijd zo geweest. Of is het ooit zo geweest, dat daarna niet meer. En Adi Omar, hij zei, ik zei al oh, profeet van Allah, kan ik vegen over mijn gofijn? Hij zei ja. Uh, toen zei ik één dag, hij zei één dag. Zei ik twee dagen, hij zei twee dagen. Zei ik uh, drie dagen, zei hij drie. En wat jij weet? Overgelegd door Abu Dawood. Imam Abu Dawood zegt, uh, er is minst verschil over zijn net, maar hij is niet zo sterk. Maar als een hadith is daaif, ja, of door bepaalde geleerden is daaif verklaard en het komt overeen met de amel van al Medina, dan maakt het dat hem sterker. En ook de amel Johani, hij zei, ik kwam bij Omar al Khattab uit Egypte, ik kwam uit Egypte, ik kwam bij hem in Medina. Ik zei, toen zei hij tegen mij, lang heb jij je koffie niet uitgedaan? Toen zei ik tegen hem, eh, uh, Sinds, dus het is nu vrijdag, sinds deze vorige vrijdag heb ik ze niet uitgedaan. Toen zei hij tegen hem: Jij hebt de zondag gepracticeerd. Overgeleefd door Imam Ibn Majah. Er zijn nog meer ahadith. Even deze hier laten Dit komt van deze ahadith. هذا برونة ابن طاهي الحديد من طاهي في خننتين زين ذلك الفقر المالكي وأجلاته صلي معي أبو داود يتأوف خليد الطبي صلى الله عليه وسلم زي de reiziger en de niet-reiziger veegt over zijn gefeest. Klaar. Hij heeft geen beperking van tijd of termijn genoemd. En de andere, de profeet zei als je je voet stopt. Nee, dit is van Omar, deze heb ik al genoemd. Het is ook overgeleefd door Daraqutni en Behaqi. En een andere overlevering over Omar ibn al-Khattab, en Annes, dat zij zeiden, als je wat doet, en je doet je koffijn aan, zeg dan over die koffijn en bid ermee en doe ze niet uit alleen als je in staat van janabe komt. Overgeleefd door Daraqotni en door hakim en hakim zei, hij is sahih, zie neil al Dit is alleen over de beperking van de tijd, bewijzen daarvoor. En bewijzen dat, uh, het, uh, dat er sprake ervan is. Oké, okay, waarom zeg ik Jan alleen leer? Waarom niet uh, katoen? Als hij maar heel dik is, zo'n 6 mm of zo. Met zijn las handschoen. De geleden die dat hebben toegestaan, die hebben Jij het gedaan op. God, die zeiden, God mag, dan mag je ook iets wat op goed lijkt. als het maar even sterk in de eigenschap heeft van God. Maar Meliki hebben gezegd, in de zaak van Roqsa, als je een Roqsa hebt, daar kun je geen PS op doen. Je kan geen PS doen op de Roqsa, geen analogie, kan niet. Dat is één. En de overleveringen dat de Sahaba Jorab hebben aangedaan. En Jorab, wat ik zei, is een golf, maar dan binnenkant van katoen of wolk. Waarom? ik zei, al die echt van de melkje, al die overleveringen over de Sahaba, dat is veegde over Jorab, is dat die Jorab met deze eigenschap was: buitenkant leer, binnenkant stof, of katoen of wool. Dat is het. Als er vragen zijn of opmerkingen, die kunnen dat tot de Subhanak Allahumma bihamdika min hada la ilahe illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka bi'l-ghaybi wa bi'l-husna wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil 'alamin.